De politie kwam erbij. Na een gesprek met agenten... besloten de bikers het pand te verlaten. De vertoning werd afgelast. Viver is later nog te zien op de regionale zender RTV Rijnmond. De bijdrage van de vijf mannen wordt eruit geknipt. De organisatie voor het verbod op chemische wapens... OPCW heeft de plannen om de chemische wapens van Syrië te vernietigen... goedgekeurd. Dat moest gebeuren voordat de VN-veiligheidsraad... over de Syrië-resolutie kan stemmen. Dat zal later vannacht in New York gebeuren.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 We zijn er tot twee uur en Albert Heringa die, uh, die zit hier ook nog steeds. Daar kunt u mee in gesprek als u dat wilt. Albert Heringa schreef het boek De Laatste Wens van Moek. En speelt ook de hoofdrol in de documentaire die aanstaande maandag bij de NCRV te zien is. Die heet uh, Een Daad van Liefde. Het um, zegt toch goed hè, Daad van Liefde? Ik, meteen... ik geloof het wel. Ja. Ik ga meteen twijfelen ja. als ik dat zeg. Nee, ja, nee, ik zeg het goed. Ik zeg het goed. Uh, want, want die titel, daar was, was u niet zo blij mee, volgens mij, in eerste instantie. Daar was ik niet zo blij mee bij de eerste film. Want dat ging over Moek. En de Daad van Liefde legde het accent bij mij. En dat vond ik niet goed. Ja, ja, ja. Dus, ah, Oké, okay. dus dan klopt de titel beter. Um, nou ja, dat, de, uh, en het gaat erover dat, dat u, uw moeder... maar daar hebben we het in het eerste uur natuurlijk uitgebreid over gehad... u geholpen heeft bij zelfdoding. Zij vond dat haar leven voltooid was en, uh, en wilde gewoon niet verder. Ja. Um, nou, u als luisteraar kunt dus vragen stellen aan Albert Heringa... en dan zijn wij ook weer benieuwd naar uw mening, uw wensen misschien... uw gedachten over uw levenseinde. Wilt u dat in eigen hand nemen als u vindt dat uw leven voltooid is... of vindt u dat dat eigenlijk niet mag... En moet je gewoon wachten uh, tot de dood komt. 0800 1121, dat is het telefoonnummer. 0800 1121. Als u wilt mailen kan dat naar casaluna.ncv.nl En twitteren uh, kan naar hekje casaluna. Aan de telefoon meneer Van de Veen. nacht. Ja, nacht Van de Veen, dat is de naam. Ik heb heel aandachtig naar meneer Hering gaan geluisterd. En ik kom eigenlijk zelf wederom tot de conclusie dat het hier helemaal niet om een medische zaak, maar om een ethische zaak gaat. Mijn vraag is dus, is het niet op zijn minst dubieus dat de dokter beslist of iemand beloond wordt in zijn of haar laatste wens? Albert Ja, dat ben ik ook helemaal met u eens. En in zekere zin is de wetgever dat ook. Want de artsen mogen dus helpen in bepaalde gevallen... als een aantal condities is voldaan. Maar de Hoge Raad heeft dus ook beslist... dat een arts iemand met een voltooid leven... of hoe je het noemen wilt, uh, klaar met het leven... dat een arts die niet mag helpen... omdat dat dus geen medisch uh, verschijnsel is. Het gaat, uh, een arts moet een medisch klassificeerbare ziekte constateren... dan mag hij helpen. En de huidige uh, mening bij de KNMG, de artsenvereniging... is een beetje opgeschoven. Sinds 2011 hebben ze het over een medische grondslag. En dan mag een arts die vindt dat de totale... Uh, kwalen bij elkaar opgeteld uh, zo ernstig zijn... dan mag je het overwegen om dat te doen. En dat wordt tegenwoordig ook wel uh, door de toetsingscommissie toegelaten. Maar het blijft een ingewikkelde constructie... en ik noem het eigenlijk meer een medisch excuus... dan dat het echt een goede regeling is. Ja, want het blijft dus de dokter die beslist... Het blijft in dat opzicht toch de dokter die beslist. Ja, zeker. En als hij niet beslist, als hij zegt het kan niet, het valt buiten mijn terrein... dan is er geen mogelijkheid. Ja, ik vind dat vreemd, maar goed. Ik ook. U hebt mijn vraag beantwoord. En wat, wat vindt u dan? Wat, wat vindt u de, hoe zou het moeten volgens u? Ik vind dat... Uh, ik, uh, ik ben er niet van plan hoor, begrijp mij goed... Ik vind dat ik mijn eigen verantwoording draag... en dat ik moet handelen naar mijn eigen geweten. En ik vind dat dat eigenlijk verder helemaal niemand iets aangaat. Dus als ik het in dit leven al gezien heb... omdat ik oud ben en omdat ik moe ben van het leven... en omdat ik ongelukkig ben en eenzaam... en nou ja, alles wat meneer Heenga beschreven heeft... Uh, van zijn moeder, die ook leed aan pijnen... dan vind ik dat je dat zelf te beslissen hebt. En... Uh, als je, dat, je Je zou het ook om kunnen draa draaien. Als ik dat aan de dokter vraag, dan zadel ik de dokter met de verantwoording op. En die verantwoording ligt zuiver en alleen bij mij. Ik ben het helemaal met u eens. Maar en zijn, nou, zijn ja. daar grenzen aan? Wat zegt u? Zijn daar grenzen aan? Natuurlijk zijn er altijd grenzen. Maar... En waar liggen die grenzen dan? En wie bepaalt die? Ja... Vraagt u mij te veel? Dan kunnen kun u de vraag iets concreter stellen aan mij. Nou ja, wat kan nog wel? En wat, wat u zegt, ik bepaal het uh, en verder niemand. Maar als u daar hulp bij nodig heeft... Ja, wat is hulp? Als, uh, als iemand mij de medicijnen toeschuift waar ik mee een hand kan maken aan mijn eigen leven en ik neem die zelf in... Dan doe ik het zelf en niet degene die mij de medicijnen geeft. Ja. En ik vind, dat, ik, ik vind dat ook een beetje aanvechtbaar om het hulp bij zelfdoding te noemen. Ik doe het zelf. Ik heb wel eens, dat is misschien een belachelijke vergelijking. Maar ik noem hem toch. Als ik een wapenvergunning heb en ik koop een wapen zoals dat in Amerika te doen gebruikelijk is. En ik schiet mezelf een kogel door het hoofd. Dan wordt zo'n wapenhandelaar ook niet vervolgd voor hulp bij zelfdoding. Nee. Ik geef toe dat het een gruwelijk voorbeeld is, maar het komt eigenlijk op hetzelfde neer. Je geeft iemand de instrumenten om een eind te maken aan zijn of aan haar leven. En of dat nou een pistool is, of een revolver, of een lading medicijnen, ethisch gezien is het eigenlijk hetzelfde. Ja, alleen weet je als wapenhandelaar waarschijnlijk niet wat het doel is. En in dit geval uh, was wel duidelijk wat het doel was, van het verstrekken van die medicijnen. Ja, je weet van tevoren wat het doel is. Maar de, de uiteindelijke beslissing zit, ligt toch bij degene die ze inneemt. Ja. En nee. ik ben al heel lang met dit onderwerp bezig. Omdat er bij mij in de familie... werd er buitengewoon genuanceerd. Maar ook heel vrijmoedig over gepraat. Altijd. Door mijn ouders al. En uh, mijn moeder was bijvoorbeeld dood. Hè? Ja. En die was dement. En die was op een hele trieste manier dement. Die was soms helemaal de draad kwijt en dan kon je er niet meer mee praten en dan was ze weer helder. En dan zei ze altijd, ik wil dood. Ik wil dit niet langer. Nou, gelukkig is zij door de gong gered, zoals ik dat dan noem. En trad die dood ook vrij kort later in. Maar ja, ik dacht, wat is het? misschien komen wij ook voor diezelfde keuze te staan waar meneer Heringa voor gestaan heeft. En wat had u dan gedaan? Ik denk dat ik het gedaan had. En ik denk ook dat ik de uiterste consequentie had genomen. Daar was heel goed over nagedacht. En eh, het was een hele stabiele wens. En eh, er was eigenlijk geen enkel misverstand over. Ik zal het nog even iets uitbreiden. Mijn moeder overleed twee maanden nadat mijn vader was overleden. En ik ben zelden... Dat is de eerste keer in mijn leven dat ik opgelucht was dat iemand overleden was. Begrijpt u wat ik bedoel? Ik, uh, ik, uh, ik denk het wel, ja. Ja, ik ook. Ik kan dat heel goed voorstellen. Want ze leefde in een heil. Ja. Werkelijk waar. Het was re een regelrechte heil. Maar dementie is natuurlijk wel... een apart situatie... die uh, wel extra... gecompliceerd is nog. Dat was gelukkig bij mijn moeder... in dat opzicht helemaal niet het geval. Nee, maar bij mijn moeder was het probleem... Ja. dat ze zich dat realiseerde. Dat ze... Uh, dat ze een heldere momenten had. Ja. En dan kan een arts vinden ze in ieder geval ook niet helpen. Zelfs al is er een wilsbeschikking. En dat is inderdaad op dit moment nog een heel heikel punt. Ja dat, dat, ja, dat is heel moeilijk. Ja. En dat, ik begrijp de problemen ook wel. Maar uh, ik vind... Uh, ja, spijt me dat ik het zeggen moet. Het is een waardeoordeel. Maar ik vind artsen wat dat betreft vaak toch op, in, op ethisch gebied analfabeten. En... Uh, ja, dat hangt natuurlijk wel een beetje van de arts af. Ja, het is generaliserend wat ik zeg, dat realiseer ik me wel. Maar ik heb wel eens de indruk dat ze toch bang zijn en daarom ja, de, hele, de hele problematiek uit de weg gaan. Nou, het punt is natuurlijk wel dat artsen ermee opgezadeld zijn door de wet. De wet heeft het, de artsen de mogelijkheid gegeven om te helpen... omdat ze dat daarvoor een aantal keren gedaan hebben. Toen zijn er regels gemaakt en de, die regels zijn in feite tot wet vergeven. In de wet komt de burger niet eens voor, het gaat alleen over artsen. En dat is een van de tekortkomingen van de huidige euthanasiewet... Dat aan die andere kant en helemaal geen aandacht wordt ja, maar ik zag een paar weken geleden die oudere psychiater oude, Boudewijn Chabot heet die voor de televisie hè? Ja. en die zei mensen moeten wat dat betreft als het om waar en gaat om levensbeëindiging dus ook meer hun eigen verantwoording nemen, ik denk ja geef ze die dan ook daar ben ik helemaal met u eens. En dat is inderdaad een van de zaken. Iedereen kan natuurlijk zijn eigen leven uh, in, hand, in eigen hand nemen. Alleen er zijn heel weinig middelen die je kunt uh, toepassen. Dat is het grote probleem. Ik heb nog, nog één vraag uh, toch over of het nou medisch of ethisch is. Want je kunt zeggen het kiezen voor de dood is een ethische kwestie. Maar de dood zelf, het levenseinde, is natuurlijk een medische zaak ook. Nee, vind ik niet. Nee, vind ik ook niet. Het gaat toch het gaat om toediening geboren van medicijnen? Geboren worden, leven en sterven zijn allemaal gewone uh, menselijke zaken. En soms is daar een arts bij nuttig. En soms heb je die helemaal niet nodig. Maar in het, dit geval, zou, het, uw moeder moest nu 135 of hoeveel? het? Uh, 161. Zo, nou ja, het had ook één... Ja, het had gehoor. ook anders gekund. Het had ook dat, makkelijker gekund. Dat, is toch dat ben ik helemaal met u eens. Maar het, uh, en dat is wel een medische ingreep. Nee. Een prikje geven? De, een prik geven oh, ja. misschien wel, maar, maar zelfs een arts uh, laat dat vaak door een ambulance medewerker doen. Die doet dan, hij doet dan de, de, de naald erin, maar het, het echte naald zetten doet, laat hij vaak door een ambulance man doen. Hmm. Dus die, dat doet hij ook niet zelf en de middelen zelf komen van een apotheker. Dus de rol van de arts is in wezen niet altijd zo heel belangrijk. Alleen hij mag de beslissing nemen, hij of zij. Goed, meneer Van der Veen. Ja. Ik dank u wel voor het bellen. Graag gedaan. Dag. Dag. Ja, dit is een uh, bijzondere uitzending, want we moeten af en toe wat uh, overgangen maken. Dat is, ook, dat is ook wel weer leuk natuurlijk. Of dat is heel leuk, want we hebben live muziek en daar zijn wij altijd heel erg blij mee. En die komt vannacht, uh, dat heeft u misschien ook kunnen horen, in het eerste uur van Tin Man and the Telephone hier nu aan tafel. En er komt nu oh. iets naar mij toe, dat wordt zo meteen ongetwijfeld uitgelegd. Uh, Tony Roe en uh, Lucas Dols. Hartelijk welkom, twee van de drie heren Dankjewel. van het trio. Uh, hoe kom je aan die naam eigenlijk? Want heeft dat met KPN te maken? Of, uh, nee, de ik... naam nou, uh, Tin Man en de Telefoon, bedoel je die? Ja. Yeah. Nee, dat niet. Het is, een, uh, ja, het is een wat vreemde naam. We hadden al, altijd al een telefoon die meedeed. Het is een omgebouwde oude telefoon, een bakkelieten ding. En onder die knopjes zitten dan allemaal samples. En die, die, ja, die hebben we al heel vroeg een soort rol gegeven. En ik hou zelf helemaal niet van bellen, maar daarmee... Ja, dat, dat, dat, moest, dat moest er daarom juist wel in. Ja. Uh, Lucas, wat, wat is het voor trio? Wat voor trio het is? Dat is een goede vraag. om het even kort omschrijven. Um, het is een muziek... We maken improvisatiemuziek. Um, maar voor, veel al gebaseerd op uh, buitenmuzikale um, Praktijken of dingen. Dus dat het KPN liedje heb je nu gehoord, dat is een van onze eerste composities. Hè? Hoe, lang is het, hoe oud is dat liedje? Vier jaar of zo? Ja, 2009. En, en dus als basis, is het een stem van de KPN, die dus al, die is er al. En daarmee die gaan wij gebruiken als basis van een nummer. En dat is eigenlijk wat we meer bij meer liedjes hebben. We maken veel gebruik van uh, geluiden, diergeluiden, maar ook uh, dagelijkse dingen. En wat is het idee daarbij dan? Ja. Het idee is vaak dat, dat die uh, dingen die van buiten komen... Die, die geven een ander soort emotie. Dus in, in het geval van dat kpn denk dat was echt geboren uit een ultieme frustratie over internet... wat niet werkt En dat ik zo dan opbel en ondertussen ja. zit ik dan te studeren... en dan zit ik een kwartier in de wacht. En ineens dacht ik van fuck, dit is gewoon een liedje. Dat ga ik nu gewoon opnemen of op, uitschrijven. En, en dat hebben we met meer dingen. Dus... dus uh, Um, ja Dingen die van buiten afkomen, die, die beperkingen geven. En beperking is vaak: dat bevordert creativiteit enorm. En Noem dan... nog eens een beperking dan, die jullie gebruikt hebben op creatieve wijze? Uh, ja, we hebben, we hebben heel veel technische uh, beperkingen zou ik het niet willen noemen. Nou, het, het is in zekere zin, je speelt met iets samen. Bijvoorbeeld hebben we een stuk, dat gaan we zo spelen. Dat is gebaseerd op uh, koeien. Koeien uit Amsterdam-Noord, die hebben we gesampled En dan hebben we eerst een compositie met die koeien gemaakt. En daarna zijn we erop gaan schrijven. En ja, dan uh, kwamen we erachter van ja, je, het is, je kan het op één manier doen. Maar we spelen geïmproviseerde muziek, dus we wilden het graag in diverse manieren doen. Dus wat we in de app hebben gedaan, is dat je dan verschillende takes hebt van hetzelfde. Wacht even, die app komt ook uh, zo? Ja. Maar eerst nog even nu, want die muziek is niet los te zien van de app? Nee, nee het is zeker wel los te zien. Maar ja, de beperking zeker. van de koeien snap ik niet zo goed. Nou, die, die, die koeien die, die, die maken allerlei uh, uh, sounds, dus allerlei pitches, hoe noem je dat, toonhoogtes, maar die, uh. die, die, die glijden op een bepaalde manier en dat kan ik op de piano niet imiteren. Maar Lucas kan het wel, oh, dus hij is zal het horen. Dus die heeft heel lang gewerkt aan een soort streken. Dat is heel interessant, want het is eigenlijk niet echt een toon. Hij gaat de hele tijd omhoog en omlaag. En dat, dat kan eigenlijk heel goed op een vetloos instrument. Oké. Okay. In ik worden. heb nog een beperking gevonden. Ah, Tony um, heeft een, speelt een alfabet ontwikkeld. Dan <lacht> is een alfabet gezet onder zijn toetsen. Dus hij kan door middel van een melodie te spelen, kan die, een, kan die teksten maken of woorden maken. Oh. En dat is best wel een beperking. Want als hij op het moment dat hij dus iets wil zeggen, van hallo uh, Bimhuis. of... Uh, want uh, dat wordt dan geprojecteerd op een groot scherm? Ja, precies. De, exact. Dus dan krijg je een melodie die dus uh, speciaal voor dat moment is uh, geschreven. Uh, omdat hij dus een, een woord maakt wat een melodie wordt. En dat geeft ons de beperking om daar weer iets mee te gaan doen. Nou, wel wat, leuk, wat we niet vrouw. van tevoren weten. Ja, dan nu nog even naar die app voordat jullie gaan spelen. Want ja. jullie hebben een app uh, gelanceerd. Uh -huh. En wat is het voor app? Hoe heet die? Het heet Appje Nou. <laughs> Appje Nou. <laughs> Appje Nou. Nee, Appje Nou. O Nou. En en. Vraagteken uitroepteken erachter. Ja. Ja. Ja, voordat je die gevonden hebt. En, uh, nee, maar... het is makkelijk. Gevonden. Ja? Ja. <laughs> en, en wat is het? Nou, het is een, het is een album. Het zijn een, het zijn een aantal nummers. Maar het idee is dat, uh, dat net als je vroeger uh, met jazzplaten het wel had: dat je bijvoorbeeld alternate takes had. En dan heb je verschillende versies van de van Cold Train die een bepaald nummer speelt. En. Dat is dan, op een cd zijn het verschillende tracks... maar we dachten van, wat als je nou zoiets zou doen... maar je zet ze allemaal echt onder elkaar. Ik bedoel, de app staat toe dat je een grafische interface hebt. En dat je met die interface kan switchen tussen die tracks... op een hele ludieke manier. Dus als je ziet bijvoorbeeld bij dat koeienummer... hebben we zeven tracks die onder elkaar allemaal synchroon lopen... maar als je dan iets verandert in het interface... dan switch je koe naar die track. Dus ja, een interface? Ja, zo dan, ja. Plaatjes, plaatjes, <laughs> dingen die bewegen. En, kijk... Normaal met een cd heb je geen beeld erbij. Maar met een app heb je ook ineens het hele grafische ding. Maar, en wat kan je dan precies veranderen, terwijl je luistert. Nou, in dit geval uh, hebben we het weer ver veranderbaar gemaakt. Dus bijvoorbeeld het regen of zonnig. of er, er gebeuren ook allerlei dingen in het landschap. Maar als je daar iets mee doet, als je eraan trekt, dan ga je naar een andere mood van de wereld. Okay, maar dan hou je dezelfde melodie. Ja, dus uh, we houden hetzelfde stuk, maar de muziek is totaal anders. Dus de, we componeren zeven composities. Ja. Op hetzelfde idee. En dat met verschillende nummers. Ja. Dat klinkt wel goed. Ik heb ook even op jullie website gekeken. Dat is een aanrader trouwens. Man ja. En er staan mooie filmpjes. Er is ook zo'n crowdfundingsactie. actie is heel grappig gedaan. En doen jullie dat zelf? of is dat... Ja. ja dat is het eh, wie, wie heeft ja. dat gemaakt? Ja. Ja, ik maak ja, die filmpjes. Ja. Nou, echt knap. Leuk. En die tekst. Wie bedenkt die? Heb je ook bedacht? De teksten? Ja, die, daar, die, van die van die mevrouw die daar... Ja, we gebruiken een, een computerstem ervoor. Dat ja. is Queen Elizabeth heet die. Maar wie heeft, de stem, wie heeft de teksten gemaakt? De teksten schrijf ik meestal. En ik laat ze wel redigeren. talent ja. Nee, echt leuk om naar te kijken. Nou, die app, ik begrijp hem nog niet helemaal. Ja, ik begrijp het een oh, beetje. Also, maar volgens uh, mij, als je hem gaat downloaden... je gaat het allemaal eens proberen... dan wordt het hartstikke leuk. En uh, konden we nou nog wat met die app vanavond? Of, uh? Nou, je kunt hem in ieder geval downloaden... en dan, uh, dan kunnen jullie met ons chatten. Tijdens Dat het, het spel... Dat tijdens het spel is een beetje lastig. Dat kan live wel. Dat lijkt me nu wat risicovol. Maar we kunnen wel gewoon, als jullie vragen hebben, kunnen we daar. Het ding is, je komt op een chat terecht. Dus je ziet namelijk iedereen reageren op elkaar. Heb je me nou uitroepteken en dan nog iets? Heb je nou. Oh sorry, heb je me nou? Dubbel P. Heb je p J-E-N-O-U uitroepteken? Nee, vraagteken vraagteken uit, uit, vraagteken uitroep. Uitroep. Maar, maar als je die vraagteken uitroep weglaat, vind je hem uh, ja, nog ook makkelijk. wel. Hè? Ja. goed. Dat kunnen mensen gaan uh, uitzoeken. Jullie gaan nu spelen, wat gaan jullie nu eerst spelen? De kou. De oh, kou. Oh, wil je, je dat eerst even laten tein. horen, hoe je een koe oh, ja, op nee, de, op de bas? <laughs> Dan kan ik even zeggen dat behalve Tony Roe op piano en uh, Lucas Dolz op bas, ook Bobby Petrov hier zit en die speelt drums. Zullen we gaan nu eerst even een koe horen op de bas. Uh, ja, ja, ja, ja. Of komt dat heel vaak voorbij? Uh, we hebben dus een lage koe die kunt weet je wel? Oh ja. Van open... Oh prachtig. Nou, <laughs> nu, vrij... nu het nummer Koudes van uh... ja. Tin Man en de telefoon. Telefoon. We komen nog twee keer terug. En Albert Heringa leeft helemaal op, want die is weer even in zijn boerderijtje. <laughs> in Midlaren, waar hij een tijdje gewoond heeft. Ja, Tussen de koeien. Als er geen koeien. Nee, al oh, jammer. Nee, hij ah, hadden wel, wel geiten en, wel. en schapen en ezels, maar geen koeien. Nou, die dus mensen niet wat vlak mee. naast mij. Die waren verderop. Ja, wij, wij uh, praten naar aanleiding van het boek De Laatste Wens van Moek. Uh, en ook de documentaire Een, een Daad van Liefde... Die aanstaande maandag door de NCV wordt uitgezonden. En uh, nou, ik zeg het nog maar een keer. Als u net hebt ingeschakeld, dan heeft u dat gemist. Maar Moek, dat is de moeder van Albert Heringa. Die, uh, die vond dat haar leven voltooid is. Wilde niet meer verder leven. En uh, Albert heeft haar geholpen bij haar zelfdoding. Dus hij heeft niet de medicijnen toegediend. Maar heeft wel uh, geholpen bij het verzamelen. Um, net kregen wij. Een vraag of meneer Hofman heeft gebeld en wij proberen hem terug te bellen, maar dat nummer uh, is uh, verkeerd opgeschreven. Dus meneer Hofman, de vraag is of u nog even wilt bellen. Gaan wij door met Simone zometeen, maar ik ga even nog kijken op de tweet ook of het er getwitterd is. Uh, iemand schrijft luisteren naar Albert die veroordeeld is, maar wel gelijk had. Oh, je bent nog niet veroordeeld, hè? Dat gaat over nee, drie, drie nee, weken nee, uh, is... misschien gebeuren. Dat moeten we afwachten, maar dan is de uitspraak ruim drie weken. Uh, en dan iemand anders schrijft, ik luister naar Albert Heringa... heb veel bewondering voor die man. En nou, daar laat ik het nu even bij. Ik vertel nog even wat het telefoonnummer is. 081121, mailadres kaasaluna@ncrv.nl En hekje kaasaluna hebben we voor de twitteraars. U kunt vragen stellen aan Albert Heringa als u dat wil. Hij blijft hier tot twee uur zitten. En we zijn ook benieuwd naar uw eigen mening, uw wens... uw gedachten over uw levenseinde... Wilt u dat in eigen hand nemen, als u vindt dat uw leven voltooid is, of uh, vindt u dat dat eigenlijk niet mag, dat we gewoon moeten wachten tot de dood komt? Aan de telefoon nu uh, Simone. Goedenacht. Hallo. Goedenacht. Hallo. Zeg het maar. Wat wil je weten, of vragen, of vertellen? Um, ik werk als rechtkundige. En ik kom het heel vaak tegen in met name uh, verpleeghuizen waarbij uh, mensen zijn die behoorlijk dementeren. Dat de familie er nog niet aan toe is om vader of moeder te laten gaan. Ja. En dat artsen dan toch onnodig, uh, in mijn ogen, onnodige... Uh, ...behandelingen voorschrijven... ...zodat vader of moeder nog langer blijft leven... ...omdat de familie nog niet aan toe is... ...omdat ze bang zijn voor de inspectie... ...en dan gaat het om dingen als voeding, ...hypodermocleses en dergelijke. Wat zegt u? Hypo? Hypodermocleses. Hypodermocleses is dat er twee naalden... ...in je bovenbenen worden gestoken... ...en dat er dan vocht wordt toegediend. Ja, ja. En uh, ik heb daar steeds meer... ...gewetensproblemen mee. Om... Ik heb een eet afgelegd om het leven in stand te houden en uh, dat moet je doen. Je mag als uh, verpleegkundige weigeren om uh, uh, deel te nemen aan levensbeëindigende uh, toestanden, maar niet aan levensverlengende dingen. Daar kan ik niks over vinden. Ik heb daar heel veel moeite mee. Dus wat meneer Heringa heeft gedaan, dat vind ik echt een bewonderenswaardige daad van liefde. Waarom vindt u dat? ...omdat hij in staat is geweest om uh, uh, zijn liefde voor zijn moeder te laten prevaleren... ...boven zijn eigen behoefte om haar bij zich te houden. En um, u zegt, uh, ik heb, soms is de familie er nog niet aan toe. Ja. En uh, daar krijgt u steeds meer moeite mee. Ja. Um, maar hoe belangrijk is die familie dan? Nou, in dit geval gaat het om eh, mensen die eh, behoorlijk dementerend zijn. En nauwelijks nog iets meekrijgen van de omgeving. En die dan toch eh, allerlei medische behandelingen ondergaan die eh, niet plezierig zijn. En dan denk ik van... Ja, er is geen euthanasieverklaring of wat dan ook, maar... Um, Waarom mag zo iemand niet gewoon op een natuurlijke manier sterven en moet je het nog zoveel langer verlengen, verlengen en verlengen met zoveel leed en zoveel pijn? Ja, en dat gebeurt als er geen euthanasieverklaring is? Ja. Ja, meneer Ja. Ja, ik vind dit ook een hele moeilijke situatie. Maar uh, zolang er inderdaad geen wilsverklaring is, uh, is het natuurlijk helemaal uh, moeilijk. En als de, als de familie er uh, ook nog niet aan toe is, dan denk ik dat je als arts uh, helemaal niks kunt doen. Je, je kunt wel de familie suggereren iets te doen. Ik herinner mij, ik heb zelf, dat is een, lang geleden, mijn allereerste kind uh, was. Uh, uh, ja, had, had wat moeilijkheden en was op een gegeven ogenblik stervende na drie weken. <tie> en toen zei de arts op een gegeven ogenblik... Ja, het ziet er eigenlijk naar uit dat het, niks, dat het niet meer hoe komt, uh, moeten we hem nou nog uh, zonder voeding geven. En ik moet zeggen, hoe we, met al mijn rationaliteit... kon ik dat op dat moment uh, uh, niet helemaal opbrengen. Dus ik zei van, nou, probeer het nog maar even. Dus ik kan me dat wel heel goed voorstellen. Uh, de, de arts was hier verder dan ik op dat moment. En dat kan ook wel vaker gebeuren. Dus ik vind ja. het een moeilijk punt. Ja, dat is, dat is inderdaad een moeilijk punt. Maar in, in uw geval ging het dus om een klein kind. In dit geval gaat het om een ouder die uh, al behorend dementerend is. En ja, dan vind ik het toch erg moeilijk om te zeggen van god, uh, moeten we nou nog extra dingen, extra dat, extra dit. Ik ga heel veel extra uh, medische behandelingen die ook ingrijpend zijn gaan uitvoeren omdat de familie niet aan toe is. Maar vader of moeder wel ernstig leidt. Ja. En wat is dan de kwaliteit van leven? Persoonlijk als betekendkundige heb ik daar dus heel veel moeite mee. Ja, ik kan mijn leven ik me levendig voorstellen. Heb, ik, ik heb daar gewetensbezwaren om. En, wat, um, wat kunt u met die gewetensbezwaren? Nou, niet zo heel veel. <lacht> Ze uitspreken, maar uh, bij de artsen kom ik daar niet zo heel ver mee. En... Uh, want wat zeggen ze dan als u dat vertelt, als u dat zegt? Ja, maar de familie wil dit, de familie wil dat, en de inspectie zus, inspectie zo. Dus ja, dan, dan houdt het al heel eind op. Hoe zou je dat nou kunnen oplossen? Wat zou je daaraan kunnen doen? Um, ik denk dat ik vandaan ga veranderen. Wat zegt u? Ik denk dat ik vandaan ga veranderen. Ja, dus dus u, dat is voor u zo, zo lastig om daarmee om te gaan dat u er echt weg wilt? Ja. Maar beter zou het natuurlijk zijn als je het probleem oplost. Niet, niet dat ja, ik dat u dat, dat, dat, zeg dat, nu. Dat is, dat is inderdaad beter, maar ik, ik zou niet weten hoe ik dat probleem kan oplossen. Ja. Hmm. Ik denk dat artsen hier wel een belangrijke uh, afweging ook kunnen maken. Ik weet dat er in ieder geval artsen zijn uh, die dus vooral gericht zijn op ouderen. Uh, oudere geneeskunde die in dat opzicht ook wel hun eigen verantwoordelijkheid op een gegeven ogenblik nemen. Maar ja, dat hangt dus wel heel erg ook van de, de arts zelf af, hoe ja. die daar zelf mee omgaat. En dat uh, ja. is natuurlijk van geval tot geval weer verschillend. Ja, en in dit geval zijn ze heel erg huiverig voor de inspectie, omdat er uh, alles een keer een serverval is geweest... En, Familie doet moeilijk en ja, dan, dan um, kiezen ze toch echt voor de familie en, en zorgen ze ervoor dat ze uh, um, dat er juridisch niks op hen aan te merken valt, maar ik vind persoonlijk dat het ten koste gaat van uh, het, het welbevinden van de, de patiënten. Ja, nou het is natuurlijk wel zo dat de wet gewoon heel hard is in veel opzichten. Een heel ja. En heel rigoureus. Ja, ik, ja ik, ik weet het, ik weet het. <coughs> ja. En hoe dicht bent u al bij het uh, switchen van baan? Uh, vrij dicht. Hmm. Ja. Nou, dat lijkt me ook een moeilijke keuze en een, een moeilijk proces. Dus ik wens u sterkte. Nou, ik, ik, ik um, denk dat ik ga werken in de terminale zorg. Dus, uh... ja, dat... ja. Nou... Ja. Veel succes en, ik, en dank, dank u wel voor het bellen. Ja, en ik vond wat meneer Heringa gedaan heeft, dus echt een bewonderenswaardige daad. En inderdaad, uh, wat betreft de liefde voor zijn moeder, dat hij uh, het belang van zijn moeder heeft laten prevaleren boven zijn eigen angst of verdriet om zijn moeder te verliezen. Ik vind dat bewonderenswaardig. Dank u wel. Daar ga ik nog even op door. Maar, um, want moet je veel van iemand houden om die persoon te helpen? bij de dood? <coughs> um, ja, ik denk dat dat... Um, belangrijk kan zijn... maar het hoeft niet per se. Ik denk dat uh, je ook kunt helpen. Er zijn ook mensen die veroordeeld zijn... zoals Schelkens... die vorig jaar... Um, nee, begin dit jaar... Um, ook... Uh, nee, dat was vorig jaar... was dat veroordeeld is... die... Uh, als hulpverlener, en er zijn er meer die dat soms doen... als hulpverlener dus veroordeeld is. Hoewel hij dus geen band had met de vrouw... maar de vrouw dus niet verder geen hulp kon krijgen. En dat is een zaak die... Uh, ja, die mij ook wel uh, dwars zit... dat hij veroordeeld is voor iets. wat hij juist uit pure barmhartigheid heeft gedaan. omdat niemand anders kon helpen. Dus ik, ik, in zekere zin vind ik zulke soort mensen. eigenlijk bewonderenswaardiger nog dan wat ik gedaan heb. Omdat ik. ja, ik was zo betrokken bij mijn moeder. Dus in dat opzicht heb ik haar geholpen. omdat het ook mij aanging. Ja, alleen voor u is het gemis groter. Ja, natuurlijk. Ja. Maar ook dat weet je dat dat gemis een keer komt. En als, ja. dat op, als je weet dat het anders op een hele nare manier gaat. Ja. Dan, is dat, dan voel je je daar veel schuldiger over. Ja, en dat het ook weer niet zo heel lang zou duren. Misschien. Ook dat natuurlijk, ja. Goed, we gaan naar meneer Hofman aan de telefoon. Goeienacht. Ja, ja, het is gelukt. Ah ja, u heeft teruggebeld. Heel mooi. Ja, meneer deur een vriendelijk. Goeiedag, heb. En ah, echt? ook. Uh... Goeiedag. Nacht. Uh, ja. En, en, en ook uh, uw uh, uh, meneer Heringa. Ja. Meneer Heringa. Zegt u dus? Allereerst wil ik tegen u zeggen. Uh, want ik heb naar u geluisterd, hè. En ik heb dit alles een keer eerder meegemaakt met iemand anders. En dan had ik een vraag aan u. Ja, hou ons niet langer in spanning. <laughs> Meneer Herinkga, gelooft u in God? Als u mij vertelt wat God precies betekent... dan kan ik u misschien een antwoord geven. Maar voor mij is God is voorlopig alleen nog maar een woord. En er zijn zoveel verschillende vormen... die met achter dat woord verschuil gingen. Zoveel verschillende manieren waarop mensen daar een invulling aan geven... dat ik daar niks mee kan. Maar ik noem mijzelf ook in dat opzicht agnost. Of eigenlijk liever nog, omdat agnost betekent eigenlijk dus niet weten. Dat is wat negatief. Uh, ik noem mij voor het gemak wat ik wat positiever vind een humanist. Zonder dat ik nou precies weet wat dat is. En ik heb heel veel, ik voel heel veel affiniteit met de filosofie van uh, de boeddhisten. Ik noem me geen boeddhist, maar ik... Ik voel heel veel verwantschap. Bent u er nog? Jawel, oh. jawel, ik luister naar meneer Heringa. Meneer Heringa, ik ga vanavond een kaarsje voor u branden. En voordat ik ga slapen, ga ik voor u klein gebedje doen. Mag dat? Natuurlijk, heel goed. En waarom dan? Omdat ik uh, zo ben opgevoed. Ik geloof namelijk wel in God. Dat en is uh, vind ik een heel mooi iets. En ik moet zeggen, het kaarsje branden vind ik ook een heel mooi symbool. En uh, dat uh, waardeer ik zeer. Maar wat, wat, wat is de bedoeling van het kaarsje? Probeert u dan ervoor te zorgen met dat kaarsje dat meneer Heringa wel in God gaat geloven? Nee hoor. Dan denk ik nog even aan wat hij heeft gedaan met zijn mama. Want wat vindt u daarvan? Ik vind dat sterker wat je heeft gedaan. Ik weet niet of ik dat zou kunnen doen. En het is niet zo dat u vanuit uw geloof dat veroordeelt? Nou, je hebt de tien geboden. En daarin staat, gij zult niet doden. En ik zal daarbij, ik doe dat niet. Hoor. Nee. Nou, maar heeft... ik heb het ook niet nee, gedaan. Precies. Dat heeft dat mijn moeder we? zelf gedaan. Ik heb er alleen geholpen. Nee. Ja. Maar daarom heeft u het wel gedaan. Maar goed, ik stel vanavond een kaarsje voor u, bramman, en ik ga binnen voor u. En ik hoop dat u uh, in de hemel komt bij mij uh, binnenkort. Alle <lacht> da Beste. Dank u wel. Dag nou. Oké, okay, doeg. <lacht> Goeienacht. Ja, en hier uh, zijn de heren van Tin en de Telefoon weer bij ons binnengekomen. Die zitten er weer klaar voor. Hoe heet het uh, nummer dat jullie nu gaan uh, spelen? De bal, de Ode aan... De... Aan het Nederlands elftal. Oh, de, aan het ja. Nederlands elftal. Voetbal hebben we het dan over. Ja. Hey, ik ben heel benieuwd. De bal. De bal. hij niet buitenspel staan? Het is buitenspel. Niet buitenspel. Geen buitenspel. Geen buitenspel. Niet buitenspel. Het randje van buitenspel. Is dat geen buitenspel? Dit is zeker geen buitenspel. Geen buitenspel. Geen buitenspel. Geen buitenspel. Dat is buitenspel. spel. Buiten buitenspel. Is dat buitenspel? Dat lijkt buitenspel. Was dat geen buitenspel? Is dat dan geen buitenspel? En dan is het uh, buitenspel? Wegens buitenspel. En buitenspel. Heeft een vleugje buitenspel bij zich. Maar de bal gaat naar. Bal ligt op de stip. Bal is aangeraakt. De bal niet onder controle. De bal niet onder controle. Waar komt die bal? De bal gaat naar. De terugspeelbal. De bal die een bal af Hij Heeft de bal wat gelukkig terug de bal. De bal eruit. De bal weg. De bal weg. De bal wegwerken. Bal weggehaald. Bal daar weggehaald. Bal weggehaald. De bal los. Bal in de voet van de bal. Van die bal. Van de bal. Nee, de bal. Prikt die bal Die bal. Achter de bal. De bal de bal. Vol voor de bal. Die bal. Die bal. De bal. De bal de bal. Die bal. Die bal die bal. Die bal de bal heen. De bal. De bal de bal de bal die bal die bal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 Thank you. This is ridiculous. Leuk, bedacht. <laughs> Tin Man en de telefoon. Zometeen nog één nummer, helemaal aan het eind van het programma. Wij praten door met... of ik praat door met Albert Heringa. En aan de telefoon, uh, mevrouw van Zeil. Goeienacht. Goedenavond, beiden. Hallo. Hallo, hoort u mij? Ja. Oké, okay, uh, goedenavond, beiden. Ja, ik uh, voel me een beetje zielsverwant met... Uh, ...met meneer Heringa. Mijn man die heeft namelijk... ...een zeer ernstig herseninfarct gekregen... ...vorig jaar. En uh, hij heeft... ...vier maanden in huis uh, ...gelegen. Hij kon niet eten, niet lopen, niet drinken... ...niet praten, niets. En hij had ook helemaal niets klaar... ...van getekende formulieren. Maar hij had het in de tijd... ...wel met mij meegemaakt... ...dat ik alles klaar had. Maar hij zou dat later doen... maar. Hij dacht kennelijk, mij overkomt dat niet. Dus heeft dat steeds uitgesteld. En daar lag hij dan. Helemaal, hij kon helemaal niets meer. En toen overleed er een zeer dierbare vriend. Ook aan een herseninfarct. En toen ging ik naar het verpleeghuis toe. En ik moest zo verschrikkelijk huilen bij hem. En ik weet niet of je je kunt voorstellen... iemand die niet praten kan, die niets kan meer... En ook niet, ook niet huilen natuurlijk... maar wel een, een vreselijk vertrokken gehuild gezicht trekt. Dus hij zou eigenlijk in snikken uitgebarsten zijn. En hij had eigenlijk voordat hij dit herseninfarct kreeg... al geen empathisch vermogen meer. Dus toen ik in mijn ellende naar hem keek... toen dacht ik, is dit nou van mij? Nou, ik wist dat hij dat empathisch vermogen niet had. Dus ik dacht, ach... Toen pas realiseerde ik me, want ik was alleen maar bezig met de zorgen voor hem. Ik was helemaal niet met de dood bezig, helemaal niet met hem. Ik was alleen maar aan het zorgen. En toen dacht ik, oh god, misschien wil hij zelf wel dood. En hoe vraag je dat aan iemand die niet, die niet praten kan? Hij kon alleen maar nee knikken. Ja kon er niet goed zeggen. Daar kwam ik pas veel later achter door vele frustraties die hij daarvan had... En toen had ik al geprobeerd op het papiertje te schrijven ja en nee. Daar kwam ik toen pas mee naar voren. En toen zei ik, wil jij eigenlijk wel verder? En toen wees hij nee aan. En ik dacht oh mijn god. Moet ik, er wat, moet ik moet ik, dan gaan zorgen dat... Uh, dat ik, moet ik daar werk voor gaan maken? En toen wees hij ja aan. Ik denk, oh jee, ik vond het zo verschrikkelijk dat daar iemand voor dood moest gaan om mij dat, dat, dat te laten zien dat hij ook niet meer verder wilde. En zij kan het nog wachten, toen wees hij nee aan. Ik denk, oh nou, ik ben diezelfde dag nog naar de dokter gegaan. In het verpleeghuis en toen zei hij, dat verbaast me niks. Want als ik er voorbij loop, dan kijkt hij me aan van, doe wat. Maar hij kon dus niks zeggen. En dus eigenlijk heb ik daar werk van gemaakt. Zodat hij de euthanasie kon krijgen. Dat gaat natuurlijk zo gemakkelijk niet hè. Niet zoals ik het nu zeg. En het was ook heel moeilijk voor die artsen. Maar, maar zonder wilsverklaring heeft hij, is het toch gebeurd? Ja, ja het is gebeurd ja. Ja. En er waren twee artsen dus van overtuigd dat hij dat wilde? Ja, dat gaat zomaar niet, hè. Want uh, op een gegeven moment kom ik dus uh, in het verpleeghuis. En ik zie hem daar als een hoopje ellende liggen. Ik denk, wat krijgen we nou? Nou, hoe moet ik nou te weten komen van hem wat er aan de hand was? Ik zei, is er iemand geweest? Nou, ik merkte wel dat er iemand geweest was. Dus hij zat mijn kringetjes te draaien met zijn vinger. Van, ik moest iemand anders noemen, iemand anders noemen, dacht ik, hè. Dus ik... Hij heeft mijn hele familie opgenoemd, alle wie ik maar, maar hij zat met te draaien. Dus ik denk, god, wat nou? En ik, ik, ik raakte helemaal overstuur en hij raakte overstuur. Toen ben ik naar de verpleegsters gegaan. Ik zei, is er iemand bij mijn man geweest? Ja, de dokter. Ik denk, oh mijn god. Dus ik ging terug. Ik zei, wat was het dan? Ja, dan moet je aan de dokter vragen. Dus ik ging weer naar, naar hem toe. Ik zei, ik weet het, de dokter is geweest. Ik ga naar hem toe, want ik kon natuurlijk niet weten wat er aan de hand was. En toen ben ik naar hem toegegaan en toen zei hij, ja, ik heb hem gevraagd of die... Want we waren toen al met die euthanasie bezig, hè, om dat in gang te zetten. En, um, en toen zei hij, ja, er zijn ook nog andere mogelijkheden, hè, dat uh, palliatieve sedatie. En ik zeg, ja, maar daar weet, daar weet hij nou toch niks meer van. Hij heeft zo'n eerst herseninfarct gehad. Toen zei hij, oh ja, dat weet hij wel, want hij wilde dat per se niet. En dat klopt, want dat wilde ik ook niet. En ik had hem in de tijd verteld wat dat betekende. Maar ik dacht, dat begrijpt hij niet meer. Nou, hij begreep het wel. Dat wou die pensie niet. Dus ik ging dus naar hem toe. En ik zeg, nou wil je dan voort dan als, hij, als hij met hem gepraat praten, zorgen dat ik in de buurt ben. Ik zeg, want ik heb hem zo'n hoopje ellende aangetroffen. En ik uh, ben naar mijn man toegegaan. En, en ik zeg, ik weet het, ik weet het. Jij wil geen, geen palliatieve sedatie. Dus, nou, dat is, dus, dat, dat is met pijnbestrijdingen? Palliatieve sedatie. Wat zegt u? Dat is pijnbestrijding. Nou, het is min of meer is dat uh, langzaamaan doodgaan, geen eten geven. En, uh, uh, maar dan wel als hij ziek is, zeg maar medicatie toedienen. En dan op die manier. Hè? Ja. Maar ik, wij, wij hadden dat al voor daarvoor meegemaakt met iemand... waarvan ik zei... dat wil ik dus per se niet. Hè. Dat gaat mij niet overkomen dat dit gebeurt. Ik wil gewoon, ik wil een euthanasie hebben. Maar dat heeft hij, heeft hij ook onthouden. Ja. Uiteindelijk is het... want ik moet het een beetje... Ja. Uh, kort houden. Nou, kort. Maar... Nee, maar um, uiteindelijk is het gebeurd. Uiteindelijk is het gebeurd, Hoe, ja. hoe was het? Ja, dat is... Ik, daar heb ik dan ook geen woorden voor. Ik vond het heel bijzonder dat, dat wij erbij aanwezig waren. Dat, dat je de bouw aanwezig kan zijn. Dat je het geluk hebt dat je iemand kan helpen daarmee. Maar het was zo overtuigend dat hij dit wilde. Het was, hij stak zijn arm uit. Het was toch vrij bang iemand eigenlijk altijd. Hè? Maar nu niet. Dit was zo duidelijk dat hij dit zo wilde. En dan met al zijn dierbare om hem heen. Dat... Uh, ja. Heeft, u, heeft u afscheid van hem kunnen nemen? Ja, ik bedoel, maar... heel lang zelfs, hè? Want uh, uh, dat is, dat is heel, heel mooi gegaan, eigenlijk, ja, wat je dan mooi noemt natuurlijk. Ik, ik, maar ik heb op geen moment gedacht van uh, ik wou dat hij er nog was. Nee, dit gun je niemand. Niemand. En heeft hij nog iets laten blijken bij dat afscheid? Nee. Nee, hij had natuurlijk dat empathisch vermogen niet meer. Hè? Maar ja, hij... u, zei, u zei, dat had hij al niet voordat hij een herseninfarct had? Ja, hij had al een paar keer, uh, drie keer achter elkaar een TIA gehad, waardoor hij dat empathisch vermogen kennelijk kwijt is geraakt. Jeetje. En, uh, maar uh, het was gewoon heel duidelijk dat hij dit wilde. Hij stak ook zijn arm uit. En, ja. uh, nee, het was zo duidelijk. Maar hij heeft niets meer laten blijken op het laatste. Ja, wat je bedoel je met laten blijken? Nou ja, wat... dat hij iets van afscheid van u nam. Ja, dat was ook maar heel beperkt, hè. Maar het was... Ja, ja wat, wat hij dan kon. Dat liet hij merken. Hm. Wat hij dan kon, ja. Hoe moet ik dat nou zeggen? Uh, uh, uh, het was niet wat ik geholpt had, hè. Dat hij je in je armen neemt en zo. Dat was er allemaal al niet meer. Dat, dat is gewoon heel moeilijk. Ja. Maar... Ik, ik heb aan hem gezien dat hij kreeg wat hij wilde. En dat was voor mij het belangrijkst. En kon u hem in uw armen nemen? Ja, dat heb ik gedaan. Ja, zeker. Ja, ik heb hem in zijn oren gepraat. Ik heb ook gezegd dat ik, hem heel, dat ik hem niet alleen zou laten. Dat ik erbij zou blijven. En dat er alleen maar gebeurde wat hij wilde. Dat ik daarvoor zou zorgen. En ik heb hem in mijn armen genomen. Ik heb lieve woordjes gepraat. Totdat hij overleden was. En dat, dat is allemaal zo... Ja, zo goed gegaan. Zo, ja, ben ik. ik ben blij dat dat zo goed gegaan is allemaal. De dokter nam afstand. Er is natuurlijk iemand anders bij geweest. dat is ook zo'n scanarts geweest. Dat is een arts die uh, bekijkt of alles via het protocol is gegaan. En die moet ook nog aan hem vragen of hij dat wil. En dan moest ik weg. Want dat moest ook... Hij moest, moest helemaal zonder dwang gebeuren. En uh, toen kwam... Ze me laten halen en toen zei ze: Het is dus heel duidelijk. Uw man die wil dood. En zo gauw mogelijk. Ja. En dat is gebeurd. Dus. Ja, ja, dus, dus. Het hm. is dus, dus allemaal verschrikkelijk natuurlijk. Ja. En wat, wat die man hiervoor vertelde, ja, daar ben ik ook tegengekomen. Dat iemand kaarsjes voor mij zou branden. Nou, ik ben er ook blij om dat ze dat doen. Ja, dat is ook goed bedoeld. Ja, het doet zeer als oh, ja. iemand dan. Uh, ja, ja, zo. ...tegen is, dan denk ik... ...oh man, kom toch eens kijken... Hè? ...kom dan eens zelf met eigen ogen zien. Uh, ik vind, ik, het ik vind het een ontroerend heel ontroerend verhaal van u. Wat zegt u? Ik vind het een heel ontroerend verhaal van u. Ja, ik ik voel kan me een het me ook goed voorstellen. Ja, ik kan het me ook goed voorstellen. Ik heb mijn eigen broer... ...die heeft ook op die manier... Uh, uh, ...ja, heeft ook een hele zware... ...herseninfarct gehad en is daar uiteindelijk met palliatieve sedatie uit weggegaan... na een paar ja. maanden. Dus, uh, maar vooral het wat u zegt, hè, dat, dat, uh, wat ook van bij mijn moeder ook was... zodra ze hoorde dat ze geholpen kon worden... Dan, toen leefde ze helemaal op. Toen was ze eigenlijk haast vrolijk. Uh, en ja. u, dat kon uw man waarschijnlijk niet meer zijn... maar uw nee, man nee, dat kon, uh, kon dat zijn. natuurlijk nee. wel laten blijken hoe, hoe dankbaar hij was... Ja, ik heb er toch in de tijd een stukje van uw moeder gezien. Dat is toch een keer eerder op de televisie geweest? Ja, dat klopt. Ja, ja, ja. ja. Maar ik moet er niet aan denken dat mensen mij zo zouden laten liggen. Ik heb daar die vereniging voor gebeld. Ik denk, wat kan ik doen? Want op het laatste moment moet je het kennelijk toch nog zelf kunnen zeggen. Nou, als je het niet meer kunt zeggen... dan hoop ik toch echt dat er iemand is die mij helpt. Ja, ja. dat is in ieder geval nu duidelijk uitgesproken. Mevrouw Van Zijl, okay. ik vond ook... Uh een heel bijzonder verhaal. Dank u wel voor het bellen. Ja, dank u wel. Graag gedaan. Goeienacht. Kees. Hoi, goeienacht. Tot slot, we hebben niet zo heel veel tijd meer, want oh. we hebben ook nog één nog optreden van, van de muzikanten. Dus, uh... nou, ik zal even, even heel kort, ik uh, sluit me om te beginnen uh, volledig aan bij de eerste beller. Het verhaal had ik ook kunnen afsteken. Ik ben wel nog, nog stelliger op sommige punten. Ik vind dat uh, we sowieso niet om het leven gevraagd hebben. Maar goed, uh, de redenen waarvoor ik wel bel zijn de volgende. Um, even over het versterven. Um, ja. Ik heb het gevoel dat we daar wat makkelijk over denken. Als men niet eet, dan kan het, dat weten we bij hongerstakers, kan het vele weken duren voordat men sterft. En bij niet drinken gaat dat wellicht veel sneller, een week of nog korter. Maar wat ik een tijd geleden op de televisie in een documentaire waar een hele oude mevrouw aan bod kwam die ook niet geholpen werd door de arts. Um, die, uh, ...die heeft zich dus inderdaad uh, dood laten uh, dorsten en hongeren... ...maar dat ging uh, zeker niet van een leie dakje... ...dat ging met gigantisch veel pijnen... ...door uitdroging, uh, uitzetting van het lichaam, blaren, toestanden... ...dus um, ja, gedeeltelijk ook vraag aan meneer Wiering, of Wieringa... Uh, ...wat hij daarvan denkt. Ik had, uh... ja, we, we, dat moeten we nu echt, want uh, anders dan komen we okay. in de problemen... ...dus welke vraag wil je stellen? Want wat hij daarvan, uh, van het versterven, daar wordt veel te makkelijk over gedacht. Albert, ja. dat denk ik ook. Ja. ja dat denk ik ook. Uh, en daar wordt dus de, de, de Vereniging voor uh, Vrijwillig zijnde die uh, is daar ook helemaal geen voorstander van. Ik bedoel, het nee. kan, maar er is in ieder geval een hele goede uh, medische begeleiding nodig... in de laatste fasen. Bij hele oude mensen duurt het geen weken. Maar het duurt toch al in ieder geval minstens een week als regel. Dus het is een, uh, het, ik vind het ook geen plezierige uh, manier. En er moet inderdaad een hele goede zorg bij zijn. En niet alle artsen zijn bereid die te geven. Hoewel dat wel tot hun taak hoort. Ik dank je wel, oh, Kees, voor het bellen. Ik had nog een vraag, maar goed. Het ja, gaat nee, nee, ja, Het jammer. spijt me, de tijd zit erop. Okay. Dag, dank je wel. Uh, want uh, ja, we hebben nog wat muziek. Uh, Jullie moet straks ook nog even goed naar mij kijken, want ik moet daarna nog wel wat zeggen. Maar Tony zit hier nog even aan tafel, omdat je, je wilde nog iets over die app zeggen, toch? Hè? Ja, het hele, het hele idee of het bijzondere van de app is dat het uh, niet alleen dus muziek is, een soort album, waarbij je muziek kan luisteren en bij iedere track, een, of bij iedere uh, song een andere interactie hebt. Maar dat we dit live gebruiken. Er zit een soort van uh, afstandsbediening op of een remote control, en die activeren we als we tijdens het uh, concert zijn, dus live. En dan, uh, uh, dan kunnen mensen allerlei keuzes maken. Dus ze kunnen bepalen hoe het nummer verloopt. of ze kunnen, uh, Ik kan alle telefoons tegelijk laten afgaan. En we hebben dit gisteravond in het Bimhuis gedaan. En dat, uh, dat werd heel goed ontvangen. En Lucas staat hier naast mij van alles te demonstreren. <lacht> het ziet er prachtig uit. Maar mensen moeten echt gewoon even naar die app ja, gaan kijken. Ze moeten hem even downloaden. Appje, een appje Het download is overigens gratis. En daarna kun je, kun je heel veel betalen. Als je wil kun je heel veel betalen. <lacht> nee, dat, dat kan niet eens. de Apple houdt. <lacht> het is allemaal gratis. Ja. Jullie hebben nog anderhalf minuut. Nog anderhalf minuut. Nog anderhalf minuut. We gaan er ja, ja, meteen je beginnen. De Hup. De ja, de de ja, en je moet echt goed naar me kijken, want ik ja, moet echt de nog de wat zeggen. Tinman en de, de, de, de telefoon. De ja? Nog één minuut Bij nu. dit nummer konden de mensen gisteren in het bimhuis uh, digitale eieren gooien naar ons. BH's ja. Digitale BH's en rozenblaadje. Dat gaan wij in gedachten allemaal de doen. Dan, dus op je app zie je dan een ei en een schuifje. Ga nou dan spelen, ga nou de spelen. De en goed opletten. Tinman en de telefoon. Hoe heet het? Het heeft nog geen naam. Oh. Het is <laughs> goed nieuws. <laughs> Door. laatste minuutje en daar mag ik overheen praten. Ik heb een paar virtuele rotte eieren gegooid, maar het was toch mooi jongens, dankjewel. En dankjewel zeg ik ook tegen Albert Heringa, die hier te gast was. Uh, hij schreef het boek De Laatste Wens van Moek en aanstaande maandag op Nederland 2 om 11 uur de documentaire Een Daad van Liefde uitgezonden bij de NCRV. Maandag dan praat uh, Lex Bolmeijer met GroenLinks Tweede Kamerlid Linda Voortman... En zometeen hier op de zender Nora Romanesco met Woord. We luisteren nog een paar seconden naar de klanken van Tin Man en de telefoon. En Albert gaan nogmaals dank. En uh, sterkte nog met die zaak ook, hè, over ruim drie weken. Dan weten we het hoeveel het wordt. Een goede nacht iedereen en een goed weekend. En veel plezier met Nora ook.